Brenda Lee. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party house Mistletoe home where you can see every couple tries to stop. Rockin' around the Christmas tree, let the Christmas spirit.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 voor de IJsma vanmiddag. Vanaf 4 uur gaan we diverse keren daarna Naar onze collega's, die daar vanaf 5 uur uitzending hebben. En dan hebben we het over het programma Entertainment for You. En tot aan 5 uur luister je naar Samfort op zaterdag. Toen ik uh, dit begin van het plaatje hoorde, dacht ik van oh gaat het wel goed komen. Maar jawel hoor, het kwam helemaal goed. Dat was Mariah Carey op de Soulwatch Radio met Santa Claus is Coming to Town.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 Uh, nou, gewoon aan de deur. Aan de deur van de kerk. Aan de kerkdeur. Oké, okay, ja. dank u wel. Zou dadelijk het uh, weerbericht mee eens weer wat muziek. Die Archies zijn dit volgens mij. hè? Ja, wat doen we? Wou u koffie hebben? Uit, met suiker. Toe. Uit de jaren 60. Hier is Sugar Sugar. Sugar. Oh,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 What fun it is to ride and sing a slate song tonight! Jingle bells. low in the bushels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 Jingle, right time, jingle Sing it again. Come on now. Jingle, jingle, jingle You en dat was Carol Emerald op de Zandvoorts Radio met A Night Like This.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 Binnen worden gezongen. Mits dat het is op loopafstand is van het dorpscentrum. Absoluut de moeite waard, want we hebben heerlijke Christmas carols. En uh, iedereen keurig mooi verkleed morgen. Dus uh, een aanrader om uh, naar het centrum te komen. En als je wil weten wat je de komende dagen nog meer kan gaan doen, luister dan gewoon om half vier naar de evenementenagenda. Hoor je alle evenementen gewoon op een rij langskomen met albert Joffos. Oh, wat gezellig dit. Fan brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een heel fijne, vrolijke kerstfeest en een gelukkig.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 21 januari. Oké, okay, we schrijven hem in onze agenda. Uiteraard ook dan weer Zandvoort 1 op de Zandvoortse Radio. En dit is nog steeds een van jouw favorieten, Dit is echt, ja... Een Cher. Van Bruce is hij origineel, maar ik moet zeggen dat Cher het ook goed doet. Kerst op de radio. Ook in december is jouw keuze ZFN. Sing a